9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Uit de kunsthal in Rotterdam is een aantal kostbare schilderijen gestolen. Volgens het museum gaat het om werken uit de Triton-collectie. Een verzameling avant-gardistische schilderijen van onder andere Picasso, Freud en Monet. Het museum bestaat dit jaar 20 jaar en viert dat met een aantal tentoonstellingen. Het is nog niet duidelijk hoe de dieven vannacht zijn binnengekomen. De Rotterdamse politie is bezig met een groot onderzoek. Treinkaartjes naar België worden per december van dit jaar... in sommige gevallen veel duurder. Zo wordt een enkeltje Amsterdam-Brussel een derde duurder. En een retour meer dan twee keer zo duur. Tussen Rotterdam en Antwerpen zijn de prijsstijgingen nog hoger. Reden van de prijsstijging is dat de NS vanaf 9 december... de Benelux-treinen vervangt door de snellere Vira. Een woordvoerder van de NS erkent dat de tickets veel duurder worden... maar hij benadrukt dat de Vira een uur sneller is... op het traject Amsterdam-Brussel. Britse artsen zijn hoopvol dat het Pakistanse meisje... dat door de Taliban werd neergeschoten, volledig herstelt. De 14-jarige Malala is gisteren overgebracht naar een ziekenhuis in Birmingham. Eerder was in een Pakistaans ziekenhuis al een kogel uit haar hoofd verwijderd. Om haar beter te behandelen en voor haar veiligheid is ze nu in Groot-Brittannië. De Taliban hebben gedreigd Malala alsnog te doden zodra ze weer beter is. Malala voerde campagne voor de rechten van meisjes in Pakistan... zoals het recht op onderwijs. Cubaanse burgers hebben vanaf volgend jaar niet langer een reisvergunning nodig om het land te verlaten. Dat heeft de regering aangekondigd, meldt de BBC. Het verkrijgen van zo'n vergunning kost veel tijd en geld. Vaak wordt het document aan dissidenten geweigerd. Vanaf januari hebben Cubanen alleen nog een geldig paspoort nodig om naar het buitenland te gaan. Cuba zag mensen die proberen het land te verlaten altijd als verraders of vijanden van de revolutie. Maar het wordt volgens de BBC nu meer erkend dat veel Cubanen om economische redenen weg willen. Dan het weer nog. Vanochtend bewolkt en regenachtig en veel wind. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en wat zon. Het wordt maximale graad of 13. Morgen bewolkt en af en toe regen en het wordt 14 graden. AneB verkeersinformatie nog zo'n 140 kilometer op te lossen. Het meeste daarvan staat bij Amsterdam en Rotterdam. De A7, Den Oever richting Hoorn, is al een tijdje dicht bij Wieringerwerf. Er is daar een ongeluk gebeurd met vier auto's. U wordt daar lokaal omgeleid. De file daarachter is niet zo lang, zo'n 2 kilometer. De A8 en de A9 die staan nog behoorlijk vol. Zo'n 9 kilometer op de geijkte plekken. Richting Den Haag is er veel vertraging op de A12. Vanuit Utrecht tussen Blijswijk en het Malieveld bij Den Haag 17 kilometer. Dat komt omdat de oplichten daar niet goed werken. En de A29 bergen op zomer richting Rotterdam. Bij Barendrecht 4 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Bel even Apeldoorn of kijk op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Grote namen hingen er tijdelijk in de kunsthal van Picasso tot Duchamp en Mondriaan. Om de twintigjarige verjaardag van de hal te vieren. Maar het is geen feest geworden, eerder een groot kunstdrama. We gaan gauw naar Rotterdam. Want bij de kunsthal is inmiddels Hendrik Willem Hofs onze verslaggever. Hendrik Willem, wat weet jij inmiddels over de inbraak en met name over wat er is gestolen? Nou, er is een foto gemaakt aan de achterkant van uh, de kunsthal. En daar is op te zien uh, dat er een schilderij inderdaad weg is. En uh, zover we kunnen zien is dat een uh, Matisse, een Henri Matisse uit 1919. Het zou gaan om het lezende meisje. Uh, en um, nou ja, die is in ieder geval weg. Daar zie je een uh, lege plek. Maar de politie heeft het over meerdere werken die zijn uh, gestolen vannacht hier zo bij de kunsthal. Dus ja, waarschijnlijk zijn er nog meer werken uit die triton collectie Die bijzondere privé-collectie die hier dus uh, uh, vanwege het jubileum hing, uh, zijn die dus weg. En Henrik, ben, jij bent daar nu uh, enige tijd. Wat, wat, wat zie je om je heen? Is, is er veel drukte? Nee, dat valt eigenlijk uh, erg mee. Uh, het verkeer op de west rijdt gewoon door. Er staan wel wat uh, wagens van de politie, een busje van de recherche achteraan wat uh, gewone politiewagens aan het gebouw... die uh, de achterkant waar die foto dus gemaakt is uh, bewaken... daar komen we in ieder geval niet meer bij. En verder ja, komt hier en daar wat personeel binnen. Er is ook al veel personeel uh, binnen in het kantoorgedeelte. Uh, uh, ja, het, het lijkt een dag als alle anderen... maar het is toch een hele zwarte dag voor de kunsthal. Ja, en laat de politie al iets los over de aard van de inbraak? Wat er is nee, gebeurd? Nee, totaal niet. Het is ook onduidelijk hoe ze precies binnen zijn gekomen... We hebben ook een rondje gelopen rondom het gebouw. Er is niet echt zichtbaar inbraakschade. Er zijn rechercheurs op het dak geweest. Ja, wat daaruit is gekomen, dat weet ik niet. Maar de politie is zeer spaarzaam met informatie hierover. zegt eigenlijk alleen dat ze een heel groot onderzoek zijn gestart. En dat het dus om meerdere kunstwerken gaat. wil Willem Hofs bij de Kunsthal. We horen van je zodra je meer weet. Ja, die hoorden het Hendrik Willem zeggen. Hij is eerder bevestigd in deze uitzending door een woordvoerder van de kunsthal... dat de schilderijen die gestolen zijn afkomstig zijn uit de collectie van de Triton Foundation. Uh, daarin zijn werken opgenomen van onder meer Pablo Picasso, Karel Appel, Salvador Dali, Vincent van Gogh, Piet Mondriaan. Ik zal niet verder gaan. Deze tentoonstelling hangt pas sinds 7 oktober in het museum. Wim van Krimpen is oud-directeur van de kunsthal en kunsthistoricus. Meneer van Krimpen, welkom in de uitzending. Meneer ik kan mij voorstellen dat dit toch de grootste nachtmerrie is voor een museumdirecteur. Ja, ja. ik ben geen directeur meer van de kunsthal, maar ik was toch heel geschokt vanmorgen toen ik het hoorde. Ook door de, de aard het, uh, van het liefstel? Ja, ik heb het gelukkig zelf nooit mee mogen maken, maar uh, dit, is, uh, dit, dit is heel ellendig. Want kunt u eens uitleggen waarom dit juist deze roof uh, uit deze collectie zo ellendig is? Nou, het is een particuliere collectie. Willem en Marijke Cordia die hebben de laatste twintig jaar een, een ongelooflijke collectie opgebouwd. Uh, echte liefhebbers. Uh, ja, die hebben de hele wereld afgereisd en, en ja. Een, een, een ...unieke collectie opgebouwd. Mm -hmm. uh, het is dus extra pijnlijk dat het een, een, een particuliere collectie is... ...terwijl het, het is altijd pijnlijk natuurlijk. Ja, ja ik, ik lees ook nog iets pijnlijks in een stuk over de tentoonstelling in de kunsthal... ...dat deze tentoonstelling voor het eerst expliciet als collectie um, naar buiten... De, ...de schilderij naar buiten brengt. Dus dat is ook nog eens voor het eerst dat het, dat het aan het publiek getoond wordt? Nou, uh, ik, heb in de, ik heb al uh, toen ik directeur werd van het gemeentemuseum... Uh, ...contact gemaakt met de familie Cordia... ...en we hebben gedurende... Uh, ...ja, eigenlijk gedurende tien jaar al... ...maken we kleine tentoonstellingen in het gemeentemuseum... ...in het zogenaamde tritonkabinet... Mm -hmm. ...en dat heet nu Willem Cordia kabinet... ...nadat hij is overleden... Uh, ...en daar maakten we tentoonstellingen... ...met een aantal werken uit die collectie... ...en dan aangevuld met een aantal werken... ...van het gemeentemuseum uit dezelfde periode. Ja. Maar dit is voor het eerst... ...dat de dat complete collectie... Uh, althans een deel van de complete collectie in zijn geheel wordt getoond aan het publiek. Ja. En dat was natuurlijk ook ter gelegenheid van. het twintigjarig jubileum van de kunsthal dat de volgende maand gevierd wordt. Ja, het kost u moeite om het te vertellen, meneer Van Grimpen. Ja, ja, ik ja. Ik ik, en Lara zei het al: er hingen Picasso's, Appel, Dali, Van Gogh, Mondriaan. En dit soort schilderijen, het is al vaker gezegd natuurlijk door deskundigen. die zijn toch niet te verkopen als je ze gepikt hebt. Bovendien is de, is, is de Cordia-collectie een zeer goed gedocumenteerde collectie. Het wordt zeer professioneel beheerd. Dus ja, op de markt kun je die schilderijen niet aanbieden. Dus dan krijgen we weer alle spannende verhalen over... Mosgeld. Uh, ja, en, en over huizen in de woestijnen en in, uh, in Mongolië... waar dan bij rijke mensen die schilderijen gaan. Mm. Maar je, je kunt deze schilderijen eigenlijk, eigenlijk niet op de markt brengen. Hoeveel zijn ze waard? Zo'n beetje, zo gemiddeld? Uh, nou, dat ligt wel aan wat te verdwenen is natuurlijk. Ja, maar ja, het ja. is, laat ik maar zeggen, een miljoenencollectie. Ja. Dus er de, de, de hangen daar een groot aantal werken die, uh, ja, die miljoenen waard zijn. Ja. Dan de kunsthal zelf is een expositieruimte, hè, zonder eigen collectie. Hoe, hoe staat ja. het daar met de beveiliging, meneer Van Krimpen? Uh, museaal, want anders zouden die werken niet uitgeleend worden. Nee, dat, Kijk, daar die, worden die voorwaarden uh, wel een, aangesteld hè, door natuurlijk, Ja, Natuurlijk, er zijn uiterst strenge voorwaarden, zeker... Voor dergelijke tentoonstellingen, uh, over beveiliging, klimaat, over, nou ja, eigenlijk over alles. Uh, en, en, en de kunststal die kan zich, wat dat betreft, meten met, uh, met alle grote musea in de wereld. Ja. Meneer van Krimpen, we bellen u ook omdat u de kunst al als geen ander kent. U heeft hem destijds immers gebouwd. Nou, niet zelf, maar laten bouwen. Uh, ja, met remcolla's. Precies, ja. Ja. weet u waar ze mogelijk naar binnen zijn gekomen? Waar de zwakke uh, plekken zouden kunnen uh, zijn? Het is, een, het is een groot vierkant hoog gebouw. Uh, ik hoorde vanmorgen misschien over het dak, maar ja, dan, dan moet je wel met een helikopter op het dak komen. Uh. Dus ja, ik, het, het is mij eigenlijk een raadsel hoe je daar naar binnen komt. Uh, het, ja, ik, ik, ik zou het moeten horen. Ik ja. kan me niet voorstellen, je kunt niet door de ramen, bij wijze van spreken. Het is, het is een, nee, die een stevig, ja. stevig, massief gebouw. Ja. Meneer Van Krippen, dank dat u ons te woord wilde staan vanochtend. Wim van Krimpen, oud-directeur van de kunsthald ...waar dus een grote roof heeft plaatsgevonden. 12 minuten over 9 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers is bezorgd... ...over de kwaliteit van verkeersvliegers... ...die de Nederlandse vliegscholen afleveren. Door de enorme werkloosheid onder piloten... ...en de beroerde vooruitzichten op werk... ...loopt de belangstelling voor de opleiding als piloot terug. Pilotenvakbond zegt aanwijzingen te hebben... ...dat vliegscholen hun eisen naar beneden bijstellen... ...om de klassen maar vol te krijgen... We gaan we over praten met de vicepresident van de Vakbond voor Verkeersvliegers, Steven Verhagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke aanwijzingen heeft u daarvoor dan? Nou, in principe, de aanwijzing uh, die erom leidt, toe leidt dat natuurkunde niet meer als onstreden vak in het vakkenpakket voor middelbare scholen uh, zou moeten zitten om toegeladen te worden, is bijvoorbeeld een van de indicaties. Maar er zijn ook wel indicaties dat überhaupt de testresultaten of vooropleidingsresultaten onder een, over een minder hoge lat hoeven voordat je aan de opleiding kan beginnen. Dat is overigens wel van, van alle tijden als het aanbod iets, iets minder is. Maar het moet ook niet extreem worden met die enorme hoeveelheid scholen die er nu is en met daar ook de commerciële belangen die daar liggen. Uh, is dat zeker een grote zorg voor ons nu. Ja, een grote zorg. Dus daarnaast dat. Kunt u stellen dat de piloten van de scholen afkomen... die eigenlijk niet de lucht in zouden mogen? Nou, dat, dat hoeft niet direct. Uh, kijk, de luchtvaartmaatschappijen die de vlieger, vliegers... die de opleiding hebben afgerond in dienst nemen... Uh, halen ze zelf ook nog door een, door een filter heen... Mm -hmm. uh, van een test of van een uh, aannames- en selectieproces. Dus daar zit nog heel nadrukkelijk een filter. Dus voordat ze echt uh, als verkeersvlieger... Uh, uh, met te lage kwaliteit uh, in de vliegtuig zouden zitten. Die, uh, die zorg hebben we nog niet direct, nee. omdat het filter is. Maar waar de zorg met name ligt, is dat uh, die beroepsgroep wordt opgeleid... en die mensen worden opgeleid voor iets waar ze dan later niet te werk kunnen gaan... met enorme schulden. En dat is het grote probleem, dat je een enorme vijver krijgt van mensen... waar, je eigenlijk dan, en waar die mensen zelf eigenlijk geen uitzicht meer hebben op een baan... met hoge schulden, geen rente aftrekken op die schuld, et cetera... wat het probleem alleen maar weer verergert. Lopen we dan niet het gevaar, meneer Van Hagen... dat wanneer u zegt uh, opleidingen hou je kwaliteit hoog... dat er te weinig mensen komen. Nu zijn er nog te veel vliegers trouwens. Maar dat er in de toekomst dan echt een tekort ontstaat? Nou, dat zou op zich uh, uiteraard kunnen... Maar wij vinden niet dat je, dat je aan de kwaliteit moet tornen op het moment dat er dan iets te weinig aanbod is. Dan zou je andere maatregelen moeten nemen op basis van je weer een grotere selectie en een grotere pool van mensen krijgt die zich aanmelden. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met de prijs van de opleiding. Want als je nu het risico moet nemen om een enorme schuld om je nek te hangen en dan vervolgens misschien geen baan te krijgen... Dan wordt het een heel ander plaatje als die schuld veel lager is of de faciliteiten van de vanuit de overheid beter zijn. Uh, en, en de schulden lager zijn na afloop en dus het risico kleiner. Het is puur uh, die kwestie die er speelt. Ja, maar hoe zouden de opleidingen dit moeten oplossen? Want ze willen toch natuurlijk een aantal studenten op peil houden. Ja, en uh, dat is een uh, goede vraag en dat is denk ik een vraag voor de vliegopleidingen en niet zozeer voor ons. Dat is niet ons, uh, ons vakgebied. Ja, het... maar u denkt daar toch ook wel over mee meneer Van Hagen. Nou, nou, nee, in principe niet. Wij denken na over wat uh, die leerlingen daar op school uh, moeten doorlopen. En ja. uiteindelijk na de opleiding wat hun vooruitzichten zijn. En of dat, uh, of dat nog een houdbare situatie is of niet. Ja. Ik denk dat de vliegscholen heel nadrukkelijk bijvoorbeeld met de overheid in de slag zouden moeten. Om het op, uh, op die wijze ook uh, op te kunnen lossen. Kijk eens aan. De rente aftrek bijvoorbeeld uh, ja. op, op die schuld die tegen de 150.000 euro oploopt en tegen 6-7% de rentepercentage. Als dus je dat niet kan aftrekken van de belasting is, echt een enorme slag in de wapenkamer. Zeker als je dan ook nog maar een baan hebt waarbij het inkomen niet toereikend genoeg is. Steven Verhaag, vicepresident van de vakbond van verkeersvliegers. Dank u wel. In Spanje begint de rechtszaak over wie er verantwoordelijk is voor het zinken van de tanker prestige. Tien jaar geleden leverde enorme milieuschade op. De verkeersinformatie bij de AWB, Mijnland Zwaan. De drukte neemt langzaam af. Vooral rond Amsterdam gaat het nog allemaal wat moeizaam. Zeker op de A1, de A7 en de A8. En ook de A9. De A12 richting Den Haag staat de enige opvallende file. Tussen Blijswijk en Den Haag 15 kilometer. En dat komt omdat de verkeerslichten niet goed werken. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het kustgebied van Kenia loopt de spanning op... door radicalisering van moslims. En dat is het gevolg van de oorlog in Buurland-Somalië. Maar in het gebied is het al langer onrustig. Inwoners klagen dat ze worden achtergesteld. Die sociale onvrede leidt nu tot de roep om onafhankelijkheid. Een miljoen toeristen per jaar komen er naar Kenia toe. En het overgrote deel van hen komt naar de kust, naar Mombasa. Op een palmenstrand worden ze vermaakt door een Afrikaanse dansgroep. Halfnaakte dames, halfnaakte heren staan met hun heupen... Te wiegen en de toeristen genieten er met volle teugen van. Ik ben nauwelijks de weg, de hoofdweg afgereden naar Mombasa, van Mombasa naar Nairobi. Een highway en ik zit onmiddellijk op een stoffig, zanderig paadje. En ik zie daar een klein dorpje, en rij nu naar een ja, een soort fietsenshop waar uh, brommetjes uh, worden gerepareerd. En probeer daar met haar missie te spreken. Amzini, wat is het leven hier voor jongeren? De jongeren, die jongeren hier die zijn werkloos. Met deze brommetjes verdienen ze misschien 2, misschien drie euro per dag de passagiers te vervoeren. De regering wil de problemen van ons jongeren hier aan de kust niet zien. Er is geen werk voor ons en jongeren raken aan de drugs. We hebben veel problemen, veel problemen. Hoe meer ik hier langs de kust rijdt, hoe meer armoede ik zie, in schrijnend contrast met de luxe van de toeristen. En vooral jongeren langs de kust komen daar nu tegen in opstand, want de kustbevolking heeft zijn eigen unieke geschiedenis, zijn eigen cultuur, zijn eigen muziek. Zoals deze muziek van de Giryama-stam. En omdat de kustbewoners zich anders voelen dan de rest van Kenia, willen ze onafhankelijkheid. Zoals deze jongen, Ntsala Ndzuma. Het leven is hard. Het leven is moeilijk, zegt hij. Nu zijn we bereid om ons af te scheiden van Kenia. De kust wil zijn onafhankelijkheid. Sasa, Sisi, Tukoteari, kwa Kenia. Er bestaat een nieuwe groep aan de kust en die heet de Mombasa Republican Council, de MRC. En deze groep agiteert voor onafhankelijkheid van de kuststreek. Isaac Lule is een leider van de MRC. Our vision is entirely an independent coastal strip. Nothing short of that. Onze visie is een onafhankelijke kuststaat. Mariam Kamouke is een sociaal werker langs de kust. Het komt door achterstelling van de kustbewoners door de politici. Ik voel de frustratie van de bevolking hier aan de kust. Vindt er een militaire training plaats door de MRC? Ja, dat klopt. De MRC traint in militaire kampen. Er moet snel een oplossing komen. Anders wordt de situatie aan de Keniaanse kust erger en erger. Een reportage was dat van onze Afrika-correspondent Koert Lindij. Tien jaar geleden brak de olietanker Prestige voor de kust van de Spaanse provincie Galicië in tweeën. En zeker 11.000 ton ruwe olie stroomde weg. Het was de grootste milieuramp ooit voor Spanje. NOS Journaal. Dames en heren, uh, goedenavond. In de loop van vandaag is gebeurd waar Spanje al bijna een week bang voor was: de olietanker Prestige brak in tweeën en verdween voor de Spaanse kust in de golven van de Atlantische Oceaan. Van de prestige is weinig meer over. De beide delen zijn onderweg naar de bodem van de Atlantische Oceaan... die hier meer dan 3,5 kilometer diep is. De olie is giftig en bijzonder dik. Het spoelt aan in een gebied dat beroemd is om zijn flora en fauna. Spanje wilde het schip niet meteen laten leegpompen, maar liet het naar open zee slepen. Ik denk dat het zeer zeker wel doordachte... maar alleen egoïstische en politieke beslissing van de Spaanse regering was... met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Want kijk, als ze dat schip ergens vastzetten hier op de kust... dan krijgen ze natuurlijk een enorme hoeveelheid tegenstemmen van woedende mensen hier. Het is een zeer ernstige ramp en ik noem dit een catastrofe. Dit schip had nooit zo ver naar buiten moeten. Dus als men dit dichter onder de kust had, dan had je dus veel meer gunstige effecten gehad. Want als een schip dicht onder de kust problemen krijgt, zinkt dit in ondiep water... en dan zou men die tanken dus veel makkelijker achteraf kunnen leeg. Die dikke olie is, is kleverig, blijft veel hechter op materiaal zitten. Dus de rotsen zijn veel moeilijker schoon te maken dan met dunne olie. Het materiaal blijft aan vogels kleven. Maar het grootste probleem is dat, dat je hier jarenlang mee blijft zitten... als je het niet opruimt. We hebben voorbeelden van dit type olie gehad... waarbij we na tien jaar de olie nog bijna onveranderd tegenkwamen. Ecologische en economische schade voor Galicië was enorm. Duidelijk was dat er grove fouten waren gemaakt met de prestige. En vandaag begint in La Coruña de rechtszaak over de vraag... wie er nou schuldig was aan de ramp. En uh, onze correspondent Jessica van Spengen volgde de rechtszaak. Jessica, wie staan er terecht? En waar worden ze van beschuldigd? Nou, Eigenlijk is het een hele lijst met mensen die verantwoordelijk worden gehouden. De kapitein van het schip bijvoorbeeld. Die zou met een te onervaren bemanning hebben gevaren. Maar ook het bedrijf achter het schip. Het bedrijf achter de lading. De chef van de havendienst aan Spaanse zijde. Die uiteindelijk de opdracht gaf aan de schipper om verder de zee op te gaan. Weg van de haven. Maar het belangrijkste is dus die kapitein. Die met een, een lekkend vat in zijn tanker um, de zee op is gegaan. Hij wilde naar Frankrijk varen mocht niet. Hij wilde naar Portugal, wilde de Spaanse haven in. Dat mocht niet. En toen is dus, en toen is dus dat um, uh, schip in tweeën gebroken midden op zee. En is er dus zoveel uh, ruwe olie weggelekt met alle gevolgen van dien. Ja, en hoe is het met toenmalig verantwoordelijk politici? Ja, een sleutelfiguur van toen is eigenlijk Mariano Rajoy in die tijd vicepremier van Spanje. Hij was degene die de beslissingen moest nemen en hem is verweten dat hij de ramp niet snel genoeg serieus nam. Dat er niet snel genoeg opgeruimd is en dat hij zelfs de opdracht heeft gegeven het schip de zee op te sturen. Terwijl uh, milieuorganisaties zeiden laat dat schip dan de haven ingaan. Dan kunnen we in ieder geval het controleren, kunnen we de olie weg laten tanken. Uiteindelijk is dus dat, dat schip in twee gebroken... en is al die olie naar de kusten gestroomd. Hmm. Hey, is het, omdat um, er ook betrokken, of hoge politie betrokken zouden zijn... is dat de reden dat het zo lang duurt voordat het tot een proces komt? Want het is inmiddels tien jaar... Ja, nou, er wordt hier in de lokale media gezegd dat het juist heel opvallend is dat er uh, politici die erbij betrokken zijn, dus eigenlijk nooit iets is verweten. Marianne Ragooy heeft het zelfs geschopt op premier, dus eigenlijk nauwelijks con uh, politieke consequenties. En eigenlijk wordt nu de, de man van de havendienst, de chef van de havendienst, verweten dat hij dat schip uh, ja, de zee op heeft gestuurd. Dus die wordt dat eigenlijk in zijn schoenen geschoven. Um, het zou vooral zo lang hebben geduurd, ook omdat er zoveel partijen bij betrokken waren verschillende landen, Frankrijk, Portugal, Spanje. Een schipper uit Griekenland. Um, dat heeft heel wat onderzoek gekost. En 230.000 stukken die moesten worden doorgenomen. aan verklaringen en bewijsmateriaal. Ja. En hoe is het met die milieuschade? Is er eigenlijk nog iets merkbaar? Um, wat er nu nog merkbaar is, is natuurlijk tien jaar geleden. Mensen zijn toen zelf maar gaan opruimen. Uh, dat duurde heel lang voordat er, um, voordat er werd opgeruimd door de overheid. Er was ook heel veel kritiek toen. Um, de, het is wel zo dat Galicië echt een tijd kent van voor en van na de prestige. Want um, de Galiciërs leven echt van de visserij. Die konden dus maandenlang uh, niet vissen. waren op slag hun brood kwijt. Er ontstond ook heel veel protest toen. Ook heel veel saamhorigheid. Een grote protestbeweging tegen Nunca Mais, die toen de straten opging om te protesteren... voor de Galiciërs zal dit in ieder geval een uh, belangrijke periode zijn... dat er nu eindelijk uh, verantwoordelijken uh, worden aangewezen. Proposident Jessica van Spengen over de rechtszaak... die gaat beginnen vandaag over het breken van de prestige de olietanker. En het proces gaat zeven maanden duren. Het is uh, bijna half tien. We gaan nog even kijken of Mark Robin Visser er inmiddels uit is. Mark Robin? Nee, we zijn er helemaal niet uit. Sterker nog, ik word er steeds meer verder in meegezogen in die, in die wereld van de meteorologie. We worden steeds hoger, steeds hoger gaan, gaan opzoeken. Op zoek naar de opvolger van, van Erwin Krol. Ben jij de opvolger van Erwin Krol? Nee, helaas. Ik ben niet de opvolger van Erwin Krol. God, even naar de professor. Professor Bert Holslag. U heeft ervaring hè, met weer mannen en vrouwen. Vertel eens. Ja, ik, ik uh, leid ze op hier in Wageningen. Ja, wie dan zoal bijvoorbeeld? Uh, de laatste die, we, zeg maar, die bekend is uh, als weervrouw is Willemijn Hubert. Ja. Die uh, nu ook bij de Noswer. Volgens mij is hij ook al een hele goede opvolger van mm -hmm. Erwin Krol. Ja. Net zoals Gerrit Hiemstra zou ja, ik zeggen. ook hier. Uh, ja. Ook, dus ik ben ook hier, hier met dan. Wilfred Jansen wel goed. Wilfred, we zijn hier nu wel echt in het hol van de leeuw. Ja, klopt. Ja, en er staat hier nou iemand, wat, wat u, wat, wie bent u eigenlijk? Bert wel. Ja, en wat bent u met hem aan het bekokstoven hier eventjes? Nou, het leuke is, hij heeft een eigen weerstationnetje. Dus dat ja. is heel erg goed, hè. He, dat hij al dat zo hebben we vanmorgen is. gezien, uh, we zijn vanmorgen daar geweest, ja. Ja, en het is heel erg moeilijk om heel nauwkeurig de luchttemperatuur eigenlijk te meten. Het is heel ja. eenvoudig, denk je dan, he. Ik ben even net aan het bespreken met hem een klein uh, artikeltje dat. waarin dus staat hoe je oh, dat nauwkeurig zou kunnen doen, he, ja. dus. Professor, denkt u dat, hij, dat Wilfred dat een potentie heeft? Nou, zeker. Want weet je wat, heel, wat ik heel belangrijk vind, is dat Wilfred het al eigen metingen doet en daarover nadenkt. Ja. En bovendien uh, met, nu op een HBO-opleiding zit, waarmee die ook naar onze opleiding in Wageningen kan instromen. Ja, want een meteoroloog is een wetenschappelijke uh, opleiding? Ja, dat meestal wel, ja. Ja, ja, ja. ja. En wat maakt dan een goede. Wat, wanneer ben je dan een Erwin Krol? Nou ja, Erwin Kroll is natuurlijk bekend om zijn vingertje. Hè, dat hadden we het al over. Ja. Hè, dat hij zo kan zo, Ik kan dat nu niet op de radio doen, maar iedereen weet dat misschien nog wel. Hè, dat ja. hij zo met zijn vingertje zwaaide. Maar dat moet natuurlijk maar, niet. Iedere weerman moet nu met zijn weet, vingertje. Nee, maar in, wat hij in feite het belangrijkste is, is dat hij ontzettend enthousiast was. Ja. En enthousiast... Wat zegt u? Hij had echt een bevlogenheid. Ja, ja. dat moet je dat natuurlijk hebben, hebben, dan moet je hebben. Maar, maar wel met inhoud. Verstand van zaken. Verstand van zaken, maar dat geldt eigenlijk altijd. Ja. Is het niet zo dat als je gewoon een hele goede presentator bent. dat je ook het weerbericht kan. terwijl je helemaal geen balverstand hebt van het weer? Nou, dat lijkt, niet. lijkt me niet. U denkt je... van niet. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Nee. Dus ik want... maak geen kans. Nou, dat weet ik niet, want jij je toont al wel heel veel interesse voor het weer. Heb ik ja, gezien. maar ik In ben helemaal niet. Ik hoor dat het allemaal met ik... rekensommetjes en zo. Dat ik, ik kan helemaal. Nou, niet. Het gaat niet alleen om de rekensommen. Ja? Rekensommen helpen je om de atmosfeer te begrijpen. Ja, maar, maar dat is voor mij al. Ja. Ja, het gaat om het weer of het klimaat. En dat rekenen komt erbij. En natuurkunde komt erbij. Ja. Maar dat komt ja. er allemaal bij. Wilfred, we zijn nou de ochtend op stap. Wil je nog? Ja, ja. wil ik wat? Wil ik je de, de screening ook. nog doen? De screening doen, ja. dat is een hele of, goeie, of denk je van, uh, laat mij maar... Uh... Nou, dan dan word je ook een BN'er, hè, dan? Nee, ja. ja. Ja, ja. Volgens mij weet jij het nog niet, hè? Nee, het is, uh, is allemaal ver weg. En ik heb nog lang, uh, lang de tijd om oh. erover na te denken, gelukkig. Nou ja, Marcel en Lara, je hoort het Wilfred. Ja, ik heb Wilfred nog niet over de streep kunnen trekken. Ik denk dat hij het wel in zich heeft. Maar ja, je moet het natuurlijk zelf ook willen, hè, ja, professor? Precies. Ja, je moet het willen, natuurlijk. Ja. Maar het, ja, willen... Marcel en willen. Lara, willen jullie ja. nog iets weten? Um, nou, eigenlijk niet. Waarom, waar, ja. Ja. Kunnen we hem niet stimuleren om toch alsnog gewoon mee te doen? Ja, wij horen haar niet. Ja. Nee, ja, dat het een leuk vak is. Ja, nee, ja, Ik stimuleer wel. hem nog wel even zo meteen. Okay. Ja, Masseer een Kietel maar dat even. Ja. Oké, okay, dat kan je goed. Ja. Dank je. Oké, okay. dag. <laughs> Gaan we naar Hendrik Willem-Hofs nog even. Is bij de kunsthal in Rotterdam, daar waar uh, schilderijen zijn gestolen, is ook toegegeven dat die inmiddels uh, dat die uit die Triton-collectie zijn. Avantgardistische schilderijen, ook van de nodige waarde. Hendrik Willem-Hofs, wat is het laatste nieuws? Uh, ik sta aan de achterkant, uh, Marcel en Lara. En daar uh, heb je dus, als je goed kijkt, zicht op die open plek waar die Matisse heeft gehangen. Het lezende meisje uit 1919 en zojuist, denk ik een paar minuten geleden. Kwamen hier ook, ik denk dat het rechercheurs zijn met iemand van het uh, museum. En die zijn ja, te goed aan het kijken. Ze wijzen naar de muur, ze wijzen naar uh, ja, mogelijke deuren of sporen of wat dan ook. En uh, net ging ook een rechercheur met een uh, zaklamp over de grond. om uh, ja, toch uh, op zoek te gaan naar allerlei uh, aanknopingspunten. Uh, waar uh, de dieven precies naartoe zijn gegaan, uh, hoe ze naar binnen zijn gekomen, ja, dat soort dingen. Ja, we hoorden inmiddels uh, iets over dat ze via het dak binnengekomen zouden kunnen zijn, Henrik Willem. De... De oud-directeur van Kunsthal had het daarover. Nou, dat is heel hoog hoor. Dan uh, moet je echt uh, eerst een enorme ladder opzetten. Ja. Hier aan de achterkant zitten wel ja, wat deuren, maar ja, ik, ik heb geen idee of dat nou echt uh, makkelijk toegankelijk is. Het lijkt me niet uh, in ja. zo'n museum. Maar het is wel opvallend dat al die uh, hele uh, dure miljoenen schilderijen, dus ja. ...voor de ramen aan de achterkant hangen en de achterkant die grenst aan het museumpark. Ja, dat is doorgaans heel erg rustig uh, in de avond en in de nacht. Ja. Dus ik denk dat ze redelijk ongestoord hun gang uh, hebben kunnen gaan. Nou, Hendrik Willem, als je meer weet, meld je dan op Radio 1. Dank voor nu. Misschien meldt hij zich al uh, bij de KRO. Want Sven Kolkerman neemt het over na half tien. Sven, goeiemorgen. Zo zou maar kunnen, Marcel. Goeiemorgen. Dat ga je in ieder geval doen? Nou, om meteen maar even aan te sluiten bij die kunstroof. Het is buitengewoon dom van het museum en van de politie... Eh, dat ze niet meteen bekend maken om welke werk het gaat. Dan kunnen de dieven namelijk geen kant meer op... zegt een kunstbeveiligingsexpert zometeen. Verder demissionair minister van Buitenlandse Zaken... Uri Rosenthal. Hij is met zijn Europese collega's overeengekomen... dat er geen Syrische bewindpersoon meer Europa in mag. Vraag is, zijn ze daar nou in Syrië zo van onder de indruk? En Tanja Nijmeijer. Ons varkmeisje, zal ik maar zeggen, wordt ten onrechte geromantiseerd. Ze heeft wel degelijk bloed aan de handen, zegt terrorisme-expert Beatrice de Graaf. En die ergert zich kapot aan de romantisering. Zometeen bij de Cairo. Eerst nu het nieuws van half tien. En daarover, hier is Jan van der Put. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Een man van 20 uit Winschoten is gisteravond aangehouden... in verband met een brand in die plaats... en wordt verdacht van brandstichting in een supermarkt... in de nacht van 2 op 3 oktober. En de arrestatie staat los, zegt de politie... van twee eerdere aanhoudingen na een reeks branden in Winschoten. Treinkaartjes naar België worden per december van dit jaar... in sommige gevallen veel duurder. Zo wordt een enkeltje Amsterdam-Brussel een derde duurder... en een retour meer dan twee keer zo duur. Tussen Rotterdam en Antwerpen zijn de prijsstijgingen nog hoger. En u hoorde het daarnet, de kunsthal in Rotterdam is vannacht beroofd... van een onbekend aantal schilderijen. Werken komen uit de Triton-collectie. Schilderijen van onder andere Picasso, Mondriaan en Freud zitten daarbij. En op een foto van het ANP is te zien dat onder meer het schilderij... het lezende meisje van Matisse is verdwenen. De politie doet nu onderzoek bij de kunsthal in de kunsthal in Rotterdam. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANRB-verkeersinformatie. Er staan nog 12 files. Ze zijn nu wel redelijk snel aan het oplossen. Bij Amsterdam gaat het nog wat moeizamer. Zeker op de A1 vanuit Amersfoort. De A8 vanuit Zaandam. En de A9 Alkmaar-Amstelveen. Daar staat ook meteen de langste file tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. 10 kilometer. Verder valt nog op het probleem bij Den Haag. Want de verkeerslichten bij het Malieveld die staan uit. En dat veroorzaakt lange files richting Den Haag. Uh, niet alleen op de A12 zelf, maar ook op de lokale wegen uh, richting Den Haag... 12 staat via tussen Soetermeer en Den Haag 14 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Europese Unie zet de hele Syrische regering op de zwarte lijst. Nederlands varklid Tanja Nijmeijer wordt ten onrechte geromantiseerd. Maak gestolen kunstwerken direct bekend, zegt de kunstbeveiligingsexpert in het ochtendtumeur van Mart Smeets. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Enschede. Maar er wordt gewerkt aan een nieuw wapen in de strijd tegen verkeerslawaai. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op GoedemorgenNederland. Het KRO. NL. De Europese Unie zet alle Syrische bewindspersonen op een zwarte lijst. Ze mogen Europa niet meer in en ook worden hun tegoeden in, in de Europese Unie bevroren. Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken, demissionair. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze daar in uh, Syrië van onder de indruk, denkt u? Ik denk dat het uh, weer, uh, ja, toch wel uh, laat blijken dat uh, de Europese Unie en ook uh, de wereldgemeenschap zoveel mogelijk probeert om uh, Syrië te isoleren. En uh, je kunt daar wat uh, over doen, maar het feit dat je dan tegen alle uh, kabinetsleden van Syrië zegt, uh, jullie mogen Europa niet meer in, uh, laten we nou even uh, Den Haag laten voor wat het is, maar... Uh, niet naar het Verenigd Koninkrijk, niet naar Frankrijk, niet naar Duitsland... niet naar Italië, niet naar Spanje enzovoort. Ja, ja dat tikt toch wel aan. Hoe vaak deden ze dat dan nog? Uh, dat dat uh, gebeurde natuurlijk de laatste tijd al veel minder. Dat is duidelijk. Ja. Maar uh, uh, zolang als je niet gelist bent, zoals het in het jargon heet... Uh, kun je nog uh, uh, naar die verschillende landen uh, toe. Ja, en die tegoeden, om hoeveel geld gaat het dan? Dat gaat om grote bedragen. Dat, dat loopt toch wel... Uh, dat loopt toch wel heel fors op. Ik, ik heb die bedragen niet uh, beschikbaar voor u. Maar het, het gaat uh, wat dat betreft uh, om, om echt hele grote bedragen. Dus ja. niet een paar duizend uh, euro of dollars. Nee. En is dat het persoonlijk vermogen van die mensen of is dat, zijn dat de goeden van de Syrische regering? Uh, dat, de, dat zal het vermogen zijn van de, van de betrokkenen zelf. Juist, ja, met andere woorden, die kunnen die bij hun centen. Die kunnen dat niet blijven centen. Dat geldt ook al eerder natuurlijk voor uh, president Bashar al-Assad en uh, zijn familieleden. Ja. En ook een aantal uh, toppers van de veiligheidsdienst en van grote bedrijven die met het uh, regime verknoopt zijn. Ja. Nou, uh, blijft die burgeroorlog gewoon doorgaan. Tenminste 30.000 mensen zijn inmiddels omgekomen door het geweld in Syrië. Zei VN-functionaris Jeffrey Veldman gisteren hè, in de VN-veiligheidsraad. Ja. Nou zei Veldman ook dat het geweld in Syrië een nieuwe dimensie bereikt. Martelingen en beschietingen zijn inmiddels gewoon... Is dit dan een afdoende maatregel om dat te stoppen? Dit is geen afdoende maatregel, maar, maar het, het, uh, het helpt om uh, de Syrische uh, regering duidelijk te maken... dat uh, ze wat betreft Europa in elk geval geen kant op kunnen. Ik zou het maar even zeggen in de letterlijke zin van het woord. Daarnaast proberen we natuurlijk uit alle macht uh, vanuit Europa en ook uh, met de zogeheten Friends of Syrië... Uh, de, sancties die we hebben uitgevaardigd naar Syrië, ook op financieel gebied, zoveel mogelijk aan te scherpen. En ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk en effectief uitgevoerd kunnen worden. Ja, Maar al nu, om nu te onderbreken op dat punt, ja. dat is ook oh, geen makkelijke opgave. Want er loopt een olieembargo tegen Syrië, maar toch is er een ontsnappingsroute. Waardoor ze die olie toch ergens anders kwijt kunnen. De Russen doen bijvoorbeeld niet mee. Heeft dat eigenlijk zin zonder een internationaal embargo? Wat je natuurlijk het liefste had gewild... en, en dat, daar is ook voortdurend uh, druk op uitgeoefend... dat is dat die sancties uh, wereldwijd zouden zijn. En hoe doe je dat? Door dat te doen via de Verenigde Naties. Maar u weet net als ik dat er een paar landen zijn... Uh, in bijzonder Rusland en China in de Veiligheidsraad bijvoorbeeld... die dat verhinderen. Ja. Het is om die reden ook dat wij continu uh, proberen toch in gesprek te blijven met uh, de Russen en de Chinezen. En niet voor niets hebben we ook afgelopen maandagavond, dus uh, uh, zondagavond... hebben we een, een, een heel lang met uh, mijn ambtenoot Lavrov in uh, Luxemburg gesproken. Ja. O, onder meer ook over Syrië. Om hem ook duidelijk te maken dat, uh, dat, uh, dat we ook wat Rusland betreft verwachten dat het gaandeweg toch een andere kant op gaat. En wat zei hij? Partijen... Oeri, uh, je hebt groot gelijk. Ik doe met je mee. Dat zei hij niet. Dat nee, daar was ik al bang voor. <laughs> uh, het, enige, het enige waar, waar hij uh, enige uh, uh, blijk van herkenning toont... Hè, dat is uh, wanneer je tegen hem zegt, uh, besef wel, uh, Russen... dat uh, je mogelijke wijze toch nu op het uh, verkeerde paard wet. Ja. En als je straks in het uh, Syrië na Assad... Nog voet aan de grond wil krijgen in Syrië. of voet aan de grond wil hebben in Syrië. Ja. dan zul je toch in beweging moeten komen. Nou, dat ja. is het enige waar, waar, waar hij toch wel even van uh, opkijkt. Nou, er speelt er nog iets anders op de achtergrond. Hè? dat is namelijk dat Turkije militair in actie is gekomen. En, uh, Turkije is lid van het NAVO-bondgenootschap, zoals u heel goed weet. en u kent ook het artikel 5 van het NAVO-handvest. namelijk een aanval op één is een aanval op ons <lacht> allen. Sluit u militair ingrijpen uit? Uh, waar het nu om gaat is. Uh, waar het nu om gaat is, is uh, om. Uh, Turkije te tonen dat wij solidair zijn. Dat is niet alleen vanuit de NAVO, maar dat is gisteren ook uh, in de Europese Unie... nog eens uh, via de minister van Buitenlandse Zaken nadrukkelijk ook gezegd. En dat is niet van belang ontbloot, omdat u weet dat natuurlijk Turkije wel in de NAVO zit... maar zeer duidelijk niet in de Europese Unie. Nee. Dus dat, dat hebben we <coughs> heel duidelijk gemaakt. Dus de NAVO en, feest... en de Europese Unie steunen Turkije in wat ze ook doen richting Syrië? Dat zeg ik, zo zeg ik dat niet. Uh, waar het nu om gaat is, waar het, en dat, dan ga ik weer even terug naar waar u het over had, de NAVO. Ja. Uh, we hebben daar politieke consultaties gehad uh, volgens het zogeheten artikel 4. Ja. Van het NAVO-verdrag, de uh, secretaris-generaal van de uh, NAVO Rasmussen heeft uh, na afloop van die politieke consultaties gezegd dat op zichzelf de uh, NAVO natuurlijk altijd klaar staat... Voor het moment dat er iets moet gebeuren. Ja. Maar we zijn niet aan, aan het moment toen dat er. Uh, wat dat betreft. iets moet gebeuren. Dus artikel 5 is op dit ogenblik niet aan de orde. Nee, maar het zou heel goed aan de orde kunnen komen. als het geweld nog verder escaleert. Dus mijn vraag was. sluit u militair ingrepen uit? Daar is mijn antwoord op uh, dat ik niet speculeer. op zaken die, uh, die we nu niet, uh, niet willen. Maar is het antwoord niet dat u dat niet kunt uitsluiten? gezien het NAVO-handvest? Ik herhaal dat ik niet speculeer op dit soort zaken. Ik ga ervan uit nu dat wij uh, mogen. Uh, ja, dat we tevreden mogen zijn over, over het feit. Dat er uh, solidariteit is uitgesproken door de NAVO, meteen. Ja. Dat solidariteit ook is uitgesproken door de Europese Unie. Dat ja. is voor Turkije toch een belangrijk, op zijn minst uh, politiek uh, signaal. Ja. En uh, verder ook belangrijk dat, uh, Tur dat wij Turkije zeer. Uh, uh, Welgezind zijn ja. vanwege het feit dat Turkije zelf uh, terughoudendheid betracht. Ja. Goed, uh, desalniettemin gaan de martelingen en de beschietingen, zoals ik al zei, gewoon door. Kunt u eens uitleggen waarom, als dat in Libië het geval is, we wel Gaddafi wegjagen? Als het in uh, Irak het geval is dat we wel een internationale um, troepenmacht uh, bij elkaar krijgen om uh, Saddam Hussein het land uit te jagen? Althans, nou ja, hij is het land niet uitgegaan, maar uiteindelijk te vinden en te berechten. En waarom dat bij Assad niet het geval is? Daar zijn, zijn twee redenen voor. Laat ik die dan maar kort uh, opzommen. Het eerste is dat we natuurlijk met een verschrikkelijke situatie in de Syrië te maken hebben. Schrijnend, u zegt het al, uh, aan alle kanten. Natuurlijk vooral begonnen vanuit het regime. Laten we dat ook niet vergeten. Uh, uh, uh, Gewelddaden, vreedheden, ja. et cetera, naar vrouwen, mannen, kinderen. Ja, dat was bij jullie uh, twee voorbeelden ook zo? Ja, zeer, zeer ernstig. Ja, dus? uh, maar, maar. Uh, militaire interventie van buiten betekent dat je van kwaad naar het nog groter kwaad gaat. En dat het geweld alleen maar nog veel erger zal worden. Dat is één. Ja. De tweede plaats, de buurlanden van uh, Syrië uh, willen geen militaire interventie. Hebben ze keer op keer uh, gezegd, ook toen ik uh, daar ben geweest door de afgelopen jaar heen, ja. er werd mij dat steeds gemeld. Dat is ook niet veranderd. Ja. En dat maakt dus dat je, dat je met de militaire interventie de zaken nog erger op maakt dan die al is. Dat wil, dus, dat wil dus nooit zeggen dat je, dat je, een, dat je daarmee uh, uh, achterover kunt gaan zitten. Natuurlijk niet, maar dit is wel de harde realiteit in de internationale. Goed, dat is een tamelijk frustrerende positie. Dat kan ik me zo voorstellen voor u. Eén ander uh, ding tot slot nog. Uh, namelijk die Farc-onderhandelingen in uh, Oslo die op stapel staan. Uh, die Tanja Nijmeijer, dat Nederlandse varklid, uh, staat nog op een internationale opsporingslijst. En zij zou uh, op de lijst staan ook van de Farc om mee te gaan naar die vredesonderhandelingen in Oslo. Speelt u daar nog een rol in eigenlijk om haar van die most wanted list af te krijgen... zodat ze kan reizen richting Oslo of niet? Daar speel ik op dit ogenblik geen enkele rol in. Uh, ik, ik heb alleen maar de berichten uh, binnengekregen de afgelopen uh, wat is het, uh, 72 uur. En daar speel ik verder op dit ogenblik geen enkele rol in. Waar ik, uh, als het om dit soort zaken gaat, is het toch een kwestie van, uh, internationale, uh, van de internationale rechtsgang. En dat, uh, dat is toch primair een zaak dan van uh, wat is het Interpol en, en de internationale politieorganisatie... Justitiële organisaties. Juist, maar goed, en... mocht zij worden uh, uh, uh, uh, uitgeleverd, of nou ja, uitgeleverd zal niet het geval zijn, maar in ieder geval worden opgepakt, dan komt u wel weer in beeld, neem ik aan. Dan, dan, zou, dan zou de Nederlandse regering in beeld kunnen komen, uh, maar uh, voor zover ik het weet, is het. Daar is dat nog niet aan de orde op dit ogenblik. De, kijk, het, het probleem voor mij is op dit ogenblik dat het niet anders is dan berichten die binnenkomen. En we hebben wat dat betreft geen, enkele, uh, geen enkel signaal van welke regering dan ook op dit punt gehad. Goed. Uri Ozentou, de minister van Buitenlandse Zaken. Ik dank u zeer. Goedemorgen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij het nieuws... Dat u, die u in het bijzonder interesseert. Die vraagt dan... De Nederlandse Tanja Nijmeijer, ik zei het al... onderhandelt namens de rebellenbeweging FARC... met de Colombiaanse regering over vrede. Althans, zij wordt dan waarschijnlijk een van de woordvoerders naar buiten. Kan ze haar Nederlandse nationaliteit kwijtraken... omdat ze zich inzet voor terroristische organisaties? Advocaat Mark Wijngaarden heeft het antwoord. Nee, zoals ze nu naar uitziet, uh, niet... Je kunt je Nederlanderschap verliezen in twee gevallen. Namelijk als je veroordeeld bent tot internationale misdrijven. Een soort misdrijven waarvoor het internationaal strafhof rechtsmacht heeft. Of als je in Nederland voor ernstige misdrijven, waaronder terroristische misdrijven, wordt veroordeeld. Uh, een veroordeling van het internationaal strafhof is er niet. Ik denk dat veroordelingen in Nederland, uh, mevrouw Niemeyer ook geen probleem op zouden leveren. Verspraak is van normale misdrijven naar Nederlands recht het Nederlanderschap alleen verliezen als je daardoor niet stateloos wordt. Met andere woorden, als je twee nationaliteiten hebt of meer, heb je alleen het Nederlanderschap, dan kun je zelfs bij een veroordeling in Nederland je Nederlanderschap niet verliezen. En volgens mij geldt dat voor mevrouw Niemeyer. Al het antwoord van de jurist. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar Goedemorgen Nederland, het voor uw vragen van vandaag. Gaan we nu terug naar Enschede. Niels de Jago. Auto's rijden voorbij. Hier op de Provinciale Weg en dat geeft ja, natuurlijk uh, geluid. Dat, uh, daar zijn weinig aan te doen. Maar hoeveel herrie maakt zo'n auto nou? Ja, dit was ongeveer uh, 75 decibel. 75 decibel. Dat zegt uh, Iesbrand Wijnand, hij is onderzoeker van de Universiteit Twente. En U heeft een manier gevonden om iets aan die herrie, die geluidsoverlast, van verkeer te doen. Die uh, zien we hier in een proefstrook langs de weg staan meter of twintig uh, lang is het en over die lengte zijn er allemaal sleuven ja, langs de weg geplaatst. Uh, wat zijn er? Twee, vier, zes, zeven gaan, ja, sleuven over de hele lengte. Het ziet er een beetje uit als een, als een wildrooster van een afstandje, maar het is niet om herten tegen te houden. Nee, nee, dat niet. Het zijn uh, zogenaamde diffractoren. En wat doet dat? Uh, die diffractoren die zorgen ervoor dat het uh, geluid wat van de band afkomt uh, een beetje omhoog wordt afgebogen. ...omhoog wordt afgebogen, dus het geluid gaat niet weg, maar een andere kant op. Ja, dus de vogeltjes hebben last en wij op de grond uh, minder last. En als je hier, dit is nu een weiland hier verderop, maar als daar huizen zouden staan... ...dan zou dat dus flink wat geluidsoverlast kunnen schelen. Ja, het geluid uh, buigt zich dan zo af dat het, uh, laten we zeggen, boven over de huizen heen uh, meer lawaai maakt... ...maar gewoon op de grond uh, minder. En hoeveel geluid scheelt dat nou? Dat uh, er ongeveer uh, 2 à 3 decibel, uh, zoals we het nu hebben gemeten... Met een hele simpele proefopstelling. En in gewone mensentaal, hoeveel is dat? 2 à 3 decibel? Uh, 3 decibel is een halvering van het geluid. Oké, okay. dus dat klinkt, klinkt weinig, maar het is nog best wel wat. Het is nog best wel wat. Het zou, je kan, zou het kunnen vergelijken... dat in plaats van dat je twee auto's hoort, je maar één auto hoort. Nou is er afgelopen jaren veel te doen geweest... om de verhoging van de maximumsnelheid op de snelwegen van 120 naar 130. Behalve ja, milieuschade zou dat ook uh, geluidsoverlast kunnen geven... Als dit soort sleuven nou langs al die snelwegen zouden liggen... zou dat het kunnen compenseren, die extra herrie? Uh, ja, uh, dus uh, die verhoging van de snelheid levert ongeveer 1 decibel meer geluid op. En uh, nou ja, dit reduceert 3 decibel, dus dan uh, ben je nog nog 2 decibel stiller. Nou, dus we kunnen eigenlijk nog veel harder gaan rijden zonder uh, dat het extra herrie geeft. Ja, nou, dat zou ik niet doen. Ik zou netjes bij 120 blijven. Maar het, het zou eigenlijk wel kunnen? Het, het zou kunnen, ja. Okay. Geen oproep tot uh, echte wegpiraterij. Um, is het nou... Dit soort sleuven. De oplossing tegen geluidsoverlast. Nou, de... dus nog, nog een proef, maar straks? Straks. Nou, de oplossing is het niet. Uh, het is een mooie extra maatregel die je kan toepassen. Naast een stilwegdek of een uh, geluidsscherm. Geluidsscherm doen, doen veel meer, die doen 10 à 12 decibel. Dus een vervanging voor. Zowel is wel lelijker. Maar het is veel lelijker. En, uh, en daar waar mogelijk uh, ja, heb je dan waarschijnlijk de keus als je zegt van. Uh, ik heb wel wat reductie nodig, maar niet die 10 decibel van een geluidsscherm. Dan kan je dit toepassen. En dit is nu een uh, proefstrook waar we langs staan. Net buiten de bouwde kom van Enschede. Meter of 20, 30 is het lang. Die sleuven lopen dus langs de weg. Uh, nou, dit was een proef. Wat is de volgende stap in de ontwikkelingsfase hiervan? Uh, we gaan in mei 2013 in uh, de provincie Gelderland, in Hummelo... gaan we een, uh, een nieuwe proef doen... Uh, waarbij we echt een, uh, het hele product uh, uh, gaan neerleggen. En hoe lang duurt het nou voordat we uh, ja, sleuven in wat voor vorm dan ook... Ja, echt langs de weg gaan zien om die herrie aan te pakken? Nou, ik hoop dat we binnen een jaar, twee jaar uh, nou, dat het product zo ver uh, uitontwikkeld is... Uh, dat het uh, in heel Nederland toegepast kan worden. En is deze onderzoeken van de Universiteit Twente dan uh, stinkend rijk? Nou, dat valt erg mee. Maar het zou wel mooi zijn, hè? Het, ach, het zou mooi zijn. Nou, succes ermee. <laughs> Dank je wel. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks gepensioneerde Amerikaanse spant een rechtszaak aan tegen twaalf internationale banken. eerst 3, 2, 1, go. Deze dag, 1967. Joan Baez met Blowing in the Wind, het protestlied dat ze vaak zong tijdens de Vietnam-demonstraties. Op deze dag, 1967, waren er maar liefst 30 van die demonstraties in de Verenigde Staten. Het waren de hoogtijdagen van de protestliederen. Producer en liedjeschrijver Peter Koelewijn kon toen nog uh, en nog steeds weinig waardering opbrengen voor het genre. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer... Wat ik wel heel typisch vind, dat uh, alle protestzongs eigenlijk zijn gemaakt in de periode dat uh, de oorlog in Vietnam er was. De heer de president, bel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Daarna uh, is het volledig verstomd. Maar daarna zijn nog wel wat oorlogen geweest. En nog steeds: uh, Desert Storm, Afghanistan. Verschrikkelijk veel uh, Amerikaanse militairen die, uh, die omgekomen zijn. En niet alleen Amerikaanse, maar ook. Uh, ook uh, uh, Britse en zelfs Nederlandse. En er en, en doodstil aan de kant van uh, songwriters, uh, zangers, zangeressen. Kijk, ik heb zelf uh, heel veel succes gehad met de groep Bots. En Bots was een, een, een band uit Eindhoven, onder aanvoering van Hans Sanders. En het was een hele goede band. En Hans Sanders maakte hele goede songs over allerlei... Die was heel ma maatschappij kritisch. Maar soms... Was ik er wel eens, dacht ik wel eens van, ja, Hans, je komt een beetje dichtbij links lullen, rechtszakken vullen, weet je, dat wat. Uh, eh, zoals toen de band, toerde nogal veel in Oost-Duitsland, toen bestond Oost-Duitsland nog. En, en uh, daar hadden ze zeker veel succes. Omdat ze. Voor de Oost-Duitse autoriteiten was het dus een, een, een, een uitgelezen gebeuren om uh, kritiek te leveren op de, op de westerse maatschappij. Want een westerse band die kritiek leverde op de maatschappij, dat was natuurlijk de, de westerse maatschappij, want daar schreven zij dan over. En, uh, dus die werden met alle ega's ingehaald. En die jongens die tralen erop en die hebben er toch aardig wat geld verdiend. Maar daarna maakten ze het natuurlijk weer heel snel dat ze weer naar het westen gingen. Want toen heb ik wel eens tegen Hans Anders ook gezegd: Van Hans, als je dan allemaal zo geweldig vindt, waarom ga je er niet wonen? Ja, dat was natuurlijk wel heel veel gevraagd. Dus ik wil maar zeggen: er zit altijd iets bij dat je denkt: ja. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Um... Ja, als je Veronica, sorry, een protestlied kan noemen. wat toch een, een, een, een, een, een protest tegen het, uh, het uh, moeten verdwijnen van de, de zendschepen van, van de zee. Veronica, sorry, is het nou allemaal echt voorbij? Veronica, sorry. Maar ook daar heb ik, dat wil ik wel bekennen. Heeft dat, uh, gewoon, hebben commerciële motieven ook een rol bijgespeeld. Het, het kan nooit 100% uh, uh, idealistisch zijn. Peter Koelenwijn over de protestliederen in de jaren 60. Deze dag, in 1967, waren het er maar liefst 30 tegen de oorlog in Vietnam. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 8 minuten voor 10 uur luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Door nu naar de Verenigde Staten, want daar dient een bijzondere zaak. Een gepensioneerde vrouw spant een rechtszaak aan tegen 12 internationale banken. Ze verdenkt de banken ervan fraude te hebben gepleegd met hypotheekrentes. En ze wordt gesteund inmiddels, blijkt vanochtend, door de stad Baltimore. Want ook die gaat een zaak tegen de banken beginnen. Michiel Vos in New York, goedemorgen goedemorgen Sam. Wat voor fraude is dat? Ja, dat is een fraude die gepleegd is door banken die samen hebben gezworen, die samen hebben ervoor gezorgd dat uh, rentestanden gemanipuleerd worden en zo hoger werden doorberekend aan de klant, waaronder deze vrouw, die dus op haar beurt ook hogere hypotheeklasten moest afdragen. Die rentestanden die zijn gekoppeld aan een zogenaamde Libor Rate, dat is de London Interbank Offered Rate, dat is een soort interbank, interbankeer rentetarief waartegen sommige banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekken. En die Libor-rate die gaat op en neer en dat is zeg maar voor de banken onderling, dat is een soort uh, basisrente, benchmark, en aan die rente zijn gekoppeld allerlei bankaire producten van verschillende banken wereldwijd, waaronder bijvoorbeeld hypotheken. Dus als die Libor-rate op en neer gaat, dan gaan hypotheekrente is ook op en neer. Nou, ja. En die vrouw en anderen zeggen... Luister, daar hebben jullie mee te zitten knoeien. En jullie hebben het zo gespeeld dat die Libor-reed in Londen omhoog ging. En dan moet ik meer betalen. Ja. Hebben jullie, daar hebben jullie fraude mee gepleegd. Maar goed, een gepensioneerde uh, vrouw, een individu... dat is dus een soort van David tegen Goliath, zal ik maar zeggen. Tegen die twaalf internationale banken. Ik bedoel, uh, uh, uh, hoeveel kans maakt zij om die banken aan uh, de schandpaal te nagelen... via een rechtszaak? Ja, is. Goeie vraag. Deze vrouw is een, een, die heet met uh, de prachtige naam Annie Bell Adams. En dat is een gepensioneerde vrouw die haar huis inmiddels heeft verloren. En die inderdaad met een aantal anderen, een klein groepje anderen, ik geloof vier of vijf, deze zaak heeft aangespannen. Ja. Hoeveel S kans heeft ze? Ja, ze is niet de enige. Er zijn namelijk in Amerika ook staten en zelfs steden, waaronder bijvoorbeeld Baltimore, de stad in Maryland, in het oosten van Amerika, die een soortgelijke zaak hebben aangespannen tegen deze banken. Ze is niet de enige, dus dat wil niet zeggen dat ze daardoor meer kans heeft, maar het is niet een onbekende zaak. Het is wel de eerste keer, zij is de eerste, die als particulier, als gewone klant, zeg maar, hypotheekdragende klant, een dergelijke zaak heeft aangespannen. Dus het is wel bijzonder. Het gaat om enorme bedragen. Het is niet duidelijk hoeveel schadevergoeding zij wil, maar het, de, de fraude, zegt zij, is gepleegd over een periode van tien jaar... en. Zij heeft uh, samen met anderen potentieel 100.000 mensen in Amerika schade geleden doordat de rentetarieven dus te hoog uitkwamen. Ja. Maar, ja, maar nou zeg je net de... zelf dat ja. ze haar huis is kwijtgeraakt. Ik, ik neem aan dat ze niet over onbeperkte middelen beschikt. Ik denk als je dan een rechtszaak aanspant tegen twaalf grote internationale banken... die doen natuurlijk alles om het juridisch te traineren. <coughs> kan die mevrouw dat betalen? Ja, dat is een goede vraag. Deze vrouw die wil uh, ervoor zorgen eigenlijk dat meer mensen zich bij deze zaak voegen. Dat er een soort class action suit ontstaat. Zij richt zich, of tenminste... Zij, zij geeft deze, uh, de, dit Libor-schandaal, waar we al eerder van hebben gehoord afgelopen zomer... een soort gezicht. Zij is degene die het nu opneemt als een, inderdaad, zoals je zei... een David tegen de Goliath. En ik denk dat zij hoopt dat er meer mensen zich bij deze zaak zullen voegen. Althans, dat zegt haar advocaat. Juist. En dat het een, soort, hè, een soort, uh, soort tsunami van zaken wordt... die ...tegen deze banken wordt gericht. waaronder ja. overigens ook de Rabobank International zit. Juist. Uh, tot slot nog even kort. Die banken, boos of maken ze zich niet zoveel zorgen? Banken zijn natuurlijk boos, maar maken zich inderdaad niet zo heel veel zorgen... vanwege ja, het feit al dat je zei. Ik zeg kunnen dit eindeloos rekken. Dus het is inderdaad David tegen God. af te zien wat er gebeurt. Michiel Vos, houdt ze op de hoogte vanuit New York. Ik dank je wel voor dit moment. Straks, dames en heren, romantiseer Tanja Nijmeijer niet... want ze heeft bloed aan haar handen, zegt een terrorisme-expert. En het is heel onverstandig van de kunsthal om niet direct bekend te maken welke kunstwerken zijn gestolen vannacht. In het vervolg, tot zo. KRO, Goedemorgen Nederland.